Dood van een marktkoopman. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Meiner de Goede. Tweede deel. Waar gaat de reis naartoe? Ik woon hier. Ik heb een kamer op de bovenverdieping. Daar wil ik graag even met u praten. Hoe is uw naam? Louis Zilver. Ben je? Mooi. En u kent het slachtoffer? Ja, ik ken Agia en ik ken ook Esther. We zijn vrienden. Mogen we misschien even in uw kamer kijken? We zijn er nou toch? Hoe bedoelt u in mijn kamer kijken? Nou, de commissaris bedoelt eigenlijk dat hier, hier in dit huis, iemand is dood te gaan. Op een manier die de schepper... De schepper? Hoezo de schepper? Nou goed, een schepper dat vast niet heeft bedoeld. En daarom willen wij even in uw kamer kijken. Misschien weet u ook iets van de dood van meneer Rogge hieraf. Ja, ik was hier toen het gebeurd moet zijn. Ik hoorde Esther gillen en toen ben ik naar beneden gerend. En zij was de politie al aan het bellen, dus hoefde ik niks meer te doen. Juist, meneer Silver. Ik heb even naar het lijk gekeken en, uh, en toen ben ik weer naar boven gegaan. Laten we dan ook maar even naar boven gaan, hè? Dat u het niet vindt. Nee, nee, helemaal niet. Let pas op dat ik er al wat rommel hier. Ja. Zo. Nou, hier is het. We zijn hier zo'n beetje in de hemel, denk ik. Hoe bedoelt u? Zo hoog. Oh, ja, natuurlijk. Ja, dom van me. Ach, we maken allemaal wel eens een foutje. Die toon van u bevalt me helemaal niet. Meneer Zilver, luister. Die toon, daar ben ik nu helemaal mee geboren. En ik denk dat u maar moet nemen zoals ik ben. Dan heeft u er geen last van. Zo, dus uh, hier woont u. Ja, tja, yes, yes, met een griezelen asbak hebt u. Vindt u? Een vriend van me heeft die schedel gemaakt. Eh. Hij zit nog op de kunstacademie, maar hij heeft al een tentoonstelling gehad. Ja, ik had ook wel iets anders in het hoofd dan asbak. Maar ja, je wil een vriend niet voor de kop stoten, hè? Hm. Ah, ja, Eindige woordspeling, meneer Zilver. Hm. Maar als u hem niet mooi vindt, dan ligt u toch bij de vuilnisbak. Nou ja, het is een geschenk, hè. En dan doe je dat niet zo gauw. Hm. Ik tenminste niet. En natuurlijk heeft zo'n kunstvoorwerp een achterliggende gedachte. Ik bedoel, dat er iets mee bedoeld wordt. Memento hm. mori. Ja, het leven is kort. Ja, het leven is kort. Ja, pluk de dag. U weet wel. Hm. Ik weet er nog één. Ik worstel en kom boven. Een schedel als asbak, je moet er maar opkomen. Ja, vooral vandaag, met een doodje in huis. Die meneer Ager, had hij iets met de rellen te maken? Nee, niks. Politiek kon voor hem de pot op. Hij was geen rode rakker. Rode rakker, rode rakker. Iemand die voor zijn recht opkomt is onmiddellijk in jullie ogen een rode rakker. Ja, het was maar een vraag. Ja, dat begrijp ik ook wel. Nee, Ager was meer een, een avonturier. Ja, avonturiers komen soms raar aan hun eind. U wonen met z'n drieën in dit huis? Ja, ja. Esther werkte aan de universiteit en Ager was mijn koopman. Nou, hij had een groothandel in Bol en Kralen. Ik werkte met hem samen. Was u zijn partner? <laughs> partner? <laughs> hij zou zich doodlachen. Nou ja, neemt u niet kwalijk. Nee, ik was een hulpje. Ah, en hoe is dat zo gekomen, meneer Zilver? Ja, hoe is dat gekomen? Ik, ik kocht bij hem op de markt, hè? Kralen. Ja, ik wilde een skelet maken van Kralen en daarvoor had ik kilo's nodig. Ja, nou, zo ben ik zo'n beetje vaste klant geworden. Ah, uh, u bent kunstenaar? Ach, nee, ik wilde gewoon een mannetje van Kralen maken, meer niet... Oh, maar daar kunt u niet bij de kadonier mee aankomen. De, wat, wat bedoelt u nou weer? De adjudant bedoelt waarschijnlijk hoe u aan de kost komt. Ik heb rechten gestudeerd, maar na mijn kandidaat ben ik ermee opgehouden. Jammer. Ik heb ook een beetje rechten gestudeerd. Hm. En na die ontmoeting met meneer Ager? U hebt zeker nooit rechten gestudeerd? Nee, daar ben ik te stom voor, meneer Zilver. Daarom vraag ik nog wel een keer wat er gebeurde na die ontmoeting met meneer Ager. Hij vroeg of dat ik mee ging zeilen. Hij had een mooie boot... Eerst op het IJsselmeer en daarna op de Waddenzee. Nou, dat was nog eens een belevenis. Nou, en op een dag toen we hier weer terugkwamen, bood hij mij een baan aan. Soms stond ik op de markt of ging ik mee op reis. Hmm. Is dat die boot daar in de gracht? Is dat het, van meneer Ager? Ja, ja dat is het bootje. Ja. De zeilen liggen in de kelder. Ager was uh, nogal slordig. Had Ager vrienden? Ja, nou, veel vrienden. Ja. En vijanden? Nee, nee, vrienden. Alleen vrienden en bewonderaars. Hij had altijd mensen over de vloer. Dolle feesten... Oh, ze vocht om een uitnodiging. En de zakenrelaties? Niks. Prachtig. Hagen was eigenlijk de koning van de Albert Kuip. Iedereen kende hem. Ja, ook in het buitenland. Karrenverachte handel uit Roemenië en uh, Tsjechoslowakije. Vertel eens wat over uzelf, meneer Zilver. Waarom in godsnaam? Hmm. Kunnen we de situatie misschien een beetje beter begrijpen? Ah, natuurlijk ja. U bent van de politie, ja, dat was ik weer vergeten. Ja. Maar weet u, waarom zou ik de politie helpen? Nou, omdat u lid bent van de samenleving. Omdat de politie u ook helpt wanneer het nodig is. Hè? Ja. Vindt u dat grappig? Grappig. Nee, aandoenlijk. En, en belachelijk. U praat kak, meneer. Donkerbruine kak. De samenleving. De samenleving waar u voor staat, interesseert mij eigenlijk niks. U moet die samenleving in toom houden op orde. En waarom? Voor wie? Onzin. Ik heb u niet nodig en de samenleving heeft mij niet nodig. Voor mijn part kunnen ze allemaal doodvallen. Dat is de gebeurd met uw vriend. Of beter, die hebben ze dood laten vallen. Ja, ja, dat is jammer. Dat is heel jammer, ja. Simplistisch. Ja, maar zo is het leven, wanneer je het niet te ingewikkeld ziet. Oh, de samenleving komt nou toch. Nou, ik ga niet met u zitten filosoferen over de maatschappij... en over onze rechten en plichten, weet u. Ik heb daar mijn buik van vol. U doet maar. U vraagt maar. Het gaat om een moord. Ik vertel u alles wat ik weet en verder lult u maar aan. Mijn naam is Haas. Louis Jacobus Haas. Oké, okay, meneer Louis Jacobus Haas. Door wie is de moord gepleegd? Een reus van een man, de koning van de Albert Kaap... die sla je niet zomaar omver. Maar het is toch gebeurd. Ja. Dat zou Ager ook hebben gezegd. Het is gebeurd. Weet u dat het eigenlijk helemaal niet kan? Ager zei altijd dat mensen niet tot moord in staat waren. Nou, misschien wel tegen beter weten in. Zijn ouders zijn ook vermoord. In de gaskamers. Gewoon in een bestelwagen gekwakt en weggebracht. Mijn grootouders ook. Het is toch gebeurd... En in die mooie samenleving van u doen ze het weer als ze de kans krijgen. Weer? Samen met de politie, net als toen. Tja, want de orde moest toen toch ook gehandhaafd worden? Kom, He? kom, kom. Ja, wat nou kom, kom, kom. Gaat u me nou vertellen dat er ook goede agenten in de oorlog waren? Ja, dat zal best, maar er waren heel wat slechte. Waarom maakt u zich zo kwaad? Kwaad, kwaad. Sorry, ik, ik kan niet tegen dat hoogdravende. Ik wil geen lid van de samenleving zijn die maar moord en rooft en waarin opeens door iemand orde wordt geroepen. Echt jammer dat er aan gedood is. Dan moet ik weer gaan bedenken wat ik moet doen. Zonder hem ben ik eigenlijk niks. maakt niks af, mijn studie niet... en zo kan ik nog wel een paar voornemens opnoemen. Weet je ook wat namen van vriendinnen en vrienden van Aag, hè, meneer Zilver? Had je broer vijanden? Ja, ja. Hij had vijanden. De mensen konden hem niet uitstaan. Hij had te veel geluk, weet je... Te veel geluk? Ja, te veel geluk. Het kon hem allemaal niks schelen. Hij wilde niets van ellende horen. Mensen met problemen lachten hij gewoon uit. Hij ging met vakantie, hij, hij trok zich van de hele wereld niks aan. Aag, uh, maakte de mensen een beetje belachelijk? Uh, eigenlijk wel, ja. Maakte hij jou ook belachelijk? Ja, maar dat hinderde niks. Ik ben belachelijk, dus mij kon het niet schelen. Waarom ben jij dan belachelijk? Kom zeg, iedereen is toch belachelijk? Jij ook op brigadier al ben je honderd keer bij de politie. brigadier ik heet Rienus. Oké. Okay. Misschien ben ik ook wel belachelijk. Je hoeft het niet toe te geven, hoor. Dat is wel zo makkelijk. Met de meeste mensen had Ager dan ook geen contact. Maar voor de rest... Oh, wat een ellende. Eh, uh, Esther, ik, ik begrijp je even niet. Met die mensen hoefde hij toch niks te maken te hebben? Dat hoeft ook niet. Maar hij nodigde ze wel uit. Je bedoelt? Ach, al die feesten die hij organiseerde. En dan maar mensen beledigen. Vister. zo op opveter. Hey Ager, wat een prima bijeenkomst zeg. En ja, wat heb je een lekkere stuk in huis gehaald. Hoe moet jij daar nou mee, kereltje? Moet je zien hoe je eruit ziet. Hoezo Ager? Moet je eens kijken jongens. Meneer heeft een smerig theedoekje om zijn hals. Ja, hey, blijf met je gore poten van me af. Blijf met je gore poten van me af. Zullen hebben je dat gehoord jongens? Meneer is hier te gast en zegt tegen de gastheer... ...blijf met je gore poten van me af. Nou, die gore poten hebben toevallig verdiend, want jij is dat op te zuipen, hè? Hé, hey, wat doe jij eigenlijk? Ik studeer. Ach, meneer studeert. Het is toch wat, hè? Hoe kan dat nou? Met dat verwaande kopje van je. Wat kan daar nou in zitten? Een verwaand kopje met een sjaaltje eronder. Wat kan daar nou in zitten? De nieuwe elite... Zei jij bent een grote gek. Zeg mij na. Karel is een grote gek. <gif> Hoe bedoel je? Hé, hey, ophouden met die rotmuziek. Kom het dicht, allemaal. Hé. Hey. Jongens. Hé, hey, jongens, die lul hier, die heeft jullie wat te zeggen. Iets heel belangrijks. Nou, hé, hey, kom op, lul. Waarvoor moeten we allemaal stil zijn? Nou? Uh, maar. Kom op, lul. Wat ben je? Ja, ik, ik kan toch. Jij moet zeggen, Karel is gek. Karel is gek. Een soort sensitivity training dus? Ja. Mensen uitnodigen en daarna beledigen. Een soort sadisme. Sadisme, ach. Hij was een soort wereldverbeteraar. Maar alles moest eerst kapot om dan opnieuw te beginnen. Dat zal wel, maar met die methode maak je geen vrienden. Wat voor mensen waren dat nou? Van de markt? Ja, maar van alles. Studenten, journalisten, alles wat maar een beetje getikt was. En natuurlijk Louis. Louis? Louis Zilver, die heeft hier een verdieping. Ja, die was er ook altijd bij. Hé, hey, waar zou die zijn? Oh, bij de commissaris en Grijpstra. Is dat oude mannetje ook bij de politie? <laughs> Laat die je maar niet horen. Maar hij kon eigenlijk al lang in de vut lopen vanwege de dramatiek. Maar uh, die vrienden? Ach, ik weet die namen niet zo. Uh, Louis Zilver. Uh... Ja, dat was eigenlijk zijn enige vriend. Er is vandaag ook niemand verder in huis geweest. Dat kan een beetje moeilijk, hè? Alles is afgezet. Maar wij zijn hier ook gekomen, hè? Is er niks gestolen? Geld? Mooie dingen? Geld? Ik heb nooit geld in huis. Aangewel, ah, dat had hij altijd op zak. Ja, ik heb de bult van zijn portefeuille nog gezien toen hij daar op de grond lag. Veel geld? Mm, heb ik niet gezien. Maar ja, als je in zaken zit moet je altijd geld bij de hand hebben, hè? Hij kon het sneller verdienen dan uitgeven. Het pakhuis hiernaast ligt vol linnen. Tienduizenden meters. Het oh, schijnt er van mogen waar te zijn. Uh, kun je van hier, ik, ik bedoel binnen door, in het pakhuis komen? Nee. Geen geheime deur, of een luik, of achterom. Nee, nee, uh, er staat een hoge muur tussen. Nou, oh, mijn collega's. Commissaris, dit is de zuster van het slachtoffer. Wauw, oh, mijn oprechte deelneming. Ik heb hier een portefeuille. De adjudant zal u wel een bezoekje geven, niet? Ja. van wanneer u het niet erg vindt, dan wil ik graag nog even naar boven. De adjudant, de brigadier, bel me straks nog even hier. Dan overleggen we wat we de rest van de dag doen. Of we, we kunnen alvast afspreken op ons stille plekje. Mm -hmm. Goedemorgen, mevrouw. Dag, meneer. Dag, echter. Dag. Nou, uh, het lijkt wel oldig. Heb ik niet meegemaakt. Waar gaan we heen? Even uit de wind zitten op een stil plekje. Een dat, dat voor pad vinden staan. Laat het even wel zien. Je bent er eigenlijk een beetje te jong voor, maar ja, één keer moet toch de eerste keer, zijn. je maar. Je bedoelt? Zoals ik het zeg. Stil plekje, dat is Nelly's bar. Stil plekje, Nelly's bar. En loop nou maar door. Wat ik ze? Weg hier, hier, wat nou? Ik heb nog steeds pijn in mijn poten. Niks mee te maken en doorlopen. Je bent van de recherche. We moeten een moord oplossen. Ja, maar, maar mijn poten. als je er geen zin meer in hebt... dan breng je naar de GGD. U heeft geluisterd naar het tweede deel van... De dood van een marktkoopman. Naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering... in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Piet Reumer, Hans Hoekman... Robert Sobels, Kees Broos, Ine Veen... Jan-Anne Drent en Marcel Maaf. Techniek André Jansen en Léon Dubois. Regie Meiner de Goede.